1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De jackpot van de postcode-loterij is gevallen in Breda. Tien bewoners van een seniorencomplex met de postcode 4834 WC... mogen 20 miljoen euro verdelen. Er werd ook 20 miljoen euro verdeeld onder andere wijkbewoners... die de postcode 4834 hebben. In onder meer Bussum, Gorkem, Leidsendam en Zeist... werd 1 miljoen euro uitgedeeld.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 In een interview met het Financiële Dagblad, dat de komende dag verschijnt, zegt Wellink dat de bijdrage van de banken aan de redding van Griekenland niet genoeg is. Een groot deel van de Griekse staatsschuld is gefinancierd door overheden en die kunnen niet buiten schot blijven, stelt Wellink. Nederland heeft tot nu toe 4,7 miljard aan Griekenland geleend en er komt nog een nieuwe lening van Eurolanden bij. Hoe groot het aandeel van Nederland wordt, is nog niet bekend.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 Echte Janne, Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio is overpoond En ik ben Jan Roos, Koelmos. Koelmos. Ja, ja, Koelmos en ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je op echtejanne.nl gelopen. Het is de moeite waard vanavond. Uh, de hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt straks gaan bellen met 0800 T1 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Nou ja, bijna als vertrouwenswaardig. Ja, maar een ontzettende onzinstelling. 2012 voor een topjaar! Goe, ja, maar, maar. Een waardeloze stelling, maar het gaat om de interactie met die 3,5 luisteraar die nog wakker is nu. Dus uh, uh, Marco, maar we gaan eerst even nog verder met Emil, denk ik. Hè? Uh, uh, anders kun je, je kan ook, je kan ook de stelling doen, uh, cool moors, cool moors, zegt u het maar. B ja, precies. Ja. Nee, niemand belt ons meer hoor, tegen die tijd. Nee. Maar dat maakt helemaal niet uit, want je kan voor onze gast zeggen wat je wil. Maar hij heeft zich, uh, ja, intachtig de christelijke gedachten kwistig voortgeplant. En niet zo'n beetje ook, want voor zover wij kunnen nagaan staat de teller op zeven kinderen en drie partners. Knap stukje werk, zeggen wij. Uh, we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond, Emiel Mm. Ik geniet net even van de appelbeer. Appel, dan praten wij wel eventjes <laughs> met elkaar. Geen ja, ja, enkel probleem. Jan, niet te door eens maken. Jan, Jan, heb jij ook vroeger de, de droom gehad om ooit nog acht kinderen bij vier vrouwen te maken? Nee. Dat heb ik wel eens gehad. Echt waar? Dat wel gaaf, Dat iedereen een heel leuk met elkaar overweg kon. En dat ik een klein kasteeltje kon betalen in Frankrijk. En dat iedereen daar woonde. Daar wat zouden, zouden ze een dromenkender moeten loslaten? Maar waarom want, zou je dat willen? Nee, dat, dat weet ik ook echt niet meer. Inmiddels ben ik ook zo over. ik had die droom ook. Ik had u toch al. Nou, hier! Ja, en ik heb me waar gemaakt. Ja, hij is hem waar gemaakt. <laughs> en eerst even die mond leeg eten. Want nee, wel, ja, ik, ik heb me leeg. Ik, hem leeg. Ja, ik probeer het ook vol te letten tot het laatste. Ja, maar ik heb me waar gemaakt. Ik ja. wil altijd gewoon heel veel kinderen hebben. En ik vond uh, ik vind acht kinderen gewoon het ideaal. Dus ik... Uh, Gaat er nog steeds eentje komen, denk Ja, je? ik ben met mijn vrouw bezig om me dat uh, te overtuigen van het feit dat een achtste kind daar... Uh, nog een jongetje, Maak. dan heb ik vier jongens en vier meiden. Maar je bent zestig? Ik wat? ben uh, 63. 63? Ja. Uh, Zou je niet zeggen, Jan, hè? Nee, ja. dus Mag ik nog e even zeggen? Maar nou, bij. je uh, maar, ja, een hele knappe, hele nou, we knappe zie kerel. Er staat hier enorm okay. uh, belichting. Ja, ja, kijk even mijn haar. Je hebt een prachtige haar. Um, één grote bak oh. schoonheid. Maar de vraag is natuurlijk, als je met je 63 een kindje gemaakt ben je 64 als je komt, ja. is dat niet een beetje lullen voor het kindje? Of gaat het alleen maar over Emiel? Nee, maar kijk er nog op de nijs. Charlie Chaplin... Ja, nou, dat, uh, dat vind ik dus ook dat niet zo. jongens die, Ja, omdat jij dat niet kan. Maar omdat nee, ik het niet kan. Hoe ben jij, hoor. Hoe ben jij, 41, 42, denk Oh, we gaan dit doen. Nee, wat? Nee, Jan. <laughs> dat is, ja, dat gebeurt regelmatig. Nee. Ik, ik zal Ik wat ja, is 34? Hoe oh, 44? 34. 34. Oh ja, neem me niet kaal. Ik begin neem me neem nou niet me ni kaal. Neem me oh, okay. niet kwalijk. Ik begrijp toch gewoon niet over die pens bij jou, hè, Willy? Nee, nee, nee, Het Gaat die hard weg? Nee, nee, nee. Oh, okay, de gordels steken. Ik vind het een beetje een nicht-nicht-streek. Neem me niet kaal. Die mensen hebben respect voor die mensen. Voor de moslims en de homo's. Maar dat is ook één bak liefde Oké, goed. Je bent 34. Je zit momenteel in je eerste relatie. Het zou toch kunnen zijn dat je vrouw, vandaag over een paar jaar, zeg maar, Jan, ik ben het zat. Ja, die oude rotkop. Ik heb wel een grote bek van jou elke keer. En mensen spreken mij aan overdag bij de bakker dat jij je, je smaak zondag niet gedraagt. Nee. Dus, Oké, okay, dus ze gaat weg bij jou. Mm. Nou, je, de, je loopt met je hart onder je, onder je arm, hè, je ziel onder je ja. arm. Ja. Oké, okay, ja. je ontmoet een andere vrouw en je ja. denkt bijzelf... maar luister, zij is een stuk jonger dan jij. Ze is 22, 22 23 en ze wil graag nog een paar kindjes hebben. Ja. Wat zeg je dan? Zeg je dan Nee? En tegen de een meisje, de meisje van 22? 23, 24. Je nog nooit. Nee. Dus, dus, dus <laughs> ja, precies, nee, ja, Tegen een meisje ja, van 22. Ja, dus voordat je het weet. Ja. Met mijn hoofd. Ja. Ah, dus voordat je het weet, heb je er dus nog twee kindjes bij. Ja, maar ik ben toch nog een Ik ben net een konijn hoor, net als jij. Maar wat ik het over ging, is dat je, als je 63 bent en nog een kindje maakt, dat je zo'n oude vader bent. Want dan ben jij namelijk, is het kindje 15, en dan ben jij namelijk... Ja, je bent toch ook een opa? Maar ik vind dat, ja oké, André-Jan, knappe Jan, zou ik dat zo zeggen. Ik antwoord geven. Nee, maar ik vind ah, even. Ben antwoord ben je, nou achter, dat Raden, ik ben je nou gewoon een kaspoot? Nee. Maar een kaspoot? Wat is dat nou weer? Gooi Goeie je maar, in. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan aan de luisteraars, het is niet te geloven. Maar na een kleine uh, 50 minuten praten met Emiel Raterband, zijn we erachter. Het is eindelijk gewoon. We weten nu wat het is: de truc. Emiel Raterband is gewoon een kaspoot. Wat is een kaspoot De gosnaam? Een closet homoseksueel. Maar is een cosmetisch concert, homo's. Een nicht liefde. die nog in de kast zit. Een nicht die nog in de kast zit? Ja, ka oh. je, je hebt het de hele tijd over mijn uiterlijk. Mannen onderling, die gaat het niet ja, over elkaar. Uiterlijk, gewoon ik heb het over mij vond en jou niet. Het is gewoon een ding. Ga je, je, je, je bent zei, gewoon jaloers. Ja, ik ben een beetje jaloers dus geweest. We zaten net zo lekker. Ja, Weet je, nou allemaal. Emiel wil nog een achtste kind. Is het nog steeds de mevrouw waar je vorig jaar bijna van ging scheiden, maar toch net niet? Ja, ja, ja. Is weer heel. Ja, nou gelukkig wel, maar oké okay, kijk, we hebben overal. Uh, ik denk dat jij ook wel eens een keer crisis in je relatie hebt gehad. Dat nou, je ik denk het ook wel. Ja. Nou, je zeker. Uh, nou, oké, okay, goed. Nou, en in, uh, bij mij als het bij mij gebeurt, dan wordt het groot uitgemeten in de pers. Maar ja, dat doe je zelf uh, ook aan mij uh, niet. Die hebben ook wel enig flair voor het theatrale toch, of niet? Nou ja, goed. Dat is natuurlijk uh, niet uh, mijn ontzeg natuurlijk. Mijn nee. hero natuurlijk, staat me niet aan de weg. Maar goed, natuurlijk. Dat is, uh, maar ik, ik laat het naar buiten komen. Het, zodat mijn andere mensen ervan kunnen leren. Maar even antwoord geven op jouw vraag. Want daar ga je het namelijk om. Kijk, uh, natuurlijk kun je als objectief waarnemer... zoals jij, Jan, zeggen als uh, 32-jarige... kun je zeggen van... ja, maar luister, maar als je 63 bent en dan nog een kindje verwekken... is dat dan wel verantwoord voor dat kind? CQ is dat niet egoïstisch? Want jij wilt het toch een beetje op de aarde zetten enzovoort. Ja, ja, ja. ja. Ik zie dat natuurlijk uiteraard anders. Ja, tuurlijk. Uh, waarom zie ik dat anders? Ja, oh goed, maar ik respecteer jouw mening dus. Ik respecteer jouw mening ook voorkomen. Ja, je weet niet eens Zo wat mening is. Even horen, dus hoe het je je we respecteren? Dan moet ja, je me even, ja. even aanhoren. Kijk, ik denk dat ik op mijn leeftijd met mijn kinderen uh, op een andere manier omga als dat ik toen ik was, toen ik 28 was, toen ik mijn eerste kinderen kreeg. Ja. Met meer, eh, meer ervaring, iets rustiger, iets bedachtzamer, uh, iets voorzichtiger zodat zij meer intensiteit met mij meemaken. Want toen de tijd was ik eigenlijk altijd buiten de deur. Ja. Ik ben nu eigenlijk altijd thuis. Dus die kinderen maken mij gewoon... Bijna 24 uur per dag maken ze me mee. Maar het gaat wel goed met de zaken, maar je bent daar eigenlijk bijna altijd thuis. Omdat ik thuis werk. Ah. Ik heb thuis mijn kantoren en dergelijke. Dus en de kinderen lopen in en uit. En als ik een klus heb in het buitenland, gaan de kinderen gewoon met me mee. Gezellig. En gezellig, Ja, dat is ook altijd leuk. En dan ze gaan bijvoorbeeld ook mee naar Gorkum. Dus de nachten voor slapen in Gorkum. En nee, dan me Gorkum. Begrijp ik ook, Maar je kan natuurlijk, ja. je kan natuurlijk heel uh, anders met je kinderen omgaan ja, omdat je ouder bent. Maar ja. dat, je bent nog steeds dood als die jongen 15 is. Nee, maar oké, okay. ik ben zelf, maar luister, ik ben zelf mijn vader is overleden toen ik 12 was. Dat heeft mij echt geen slechte mens gemaakt. Maar ik weet het wel heel goed. Dus, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar jij kiest ervoor om dan zo. Uh, als jouw jongen is. maar misschien ook wel, wel 96. Ik kan als ook. Je bent, ja, dat je Nee, nee dat kan toch best. Ik leef gezond, dus ik uh, kan best 96 worden. Dus dan ben ik 30 jaar. Hoeveel, hoeveel kilo, uh, Emiel? Ik ben 110 kilo, met 1,90 meter. 90. Ja, <coughs> een BMI-tje. Maar ja, ben... zitten we dan op een ja. BMI? BMI Daar moet je niet naar kijken, want het, spieren die wegen zwaarder dan, uh, dan vet. Oh, dus ja, nee, ja, je hebt gelijk. Grote vriendje, moet je huiswerk kennen, ja, jongen. Hebt huiswerk, ja, even doen. Ja, er zit één bakstieren in die zwembad van je. De groeten. <laughs> Tjowel, johan, nou, groeten. jongen. even naar door. de Jan? Even handen, handen. Handen, hele handen. Handen. Hele, naar de krappe, de, Jan. Ik denk dat jij ja, nog twee keer ee. tegen een deur kan lopen, is klaar, hoor. Maar wil nog een vraag geven. In het verleden herinner ik mij, was jij toch al nogal stellig over de rolverdeling tussen man en vrouw. en Is dat nog altijd zo? Of ben je daar inmiddels ook gemiddeld Ik ben er helemaal van overtuigd dat heel veel ellende, zoals we vandaag de dag tegenkomen dat dat de oorzaak ervan is dat als het kind thuiskomt van school, of spontaan thuiskomt, of gewoon verplicht thuiskomt, en er is niemand die dat kind kan opvangen, dat dat heel traumatisch kan werken op kinderen, ja. En bijvoorbeeld een van de dingen is, dus, we hebben het net al gehad over die 110 mensen die lastig zijn gevallen, dus hulpverleners die lastig zijn gevallen, dat heeft er naar mijn gevoel mee te maken dat er een vader of een moeder thuis hoort te zijn als kinderen komen ja, van school. Boeker, vroeger wil je nog wel eens laten ja. ontglippen dat dat dan een moeder moest zijn? Nee, nee, nee, natuurlijk. Dit is of de vader of de moeder. Maar er moet altijd iemand thuis zijn om het kind op te vangen. Als je kijkt, als je door Amsterdam heen rijdt, of Den Haag, Rotterdam of overal waar je komt vandaag de dag, dan zie je groepen jongeren buiten hangen. En dat zijn kinderen van 10, 11 jaar, die dus niet weten waar ze naartoe moeten. En ik denk dat dat gewoon. Kijk, als ik nou even kijk naar mijn eigen kinderen, hoe vaak moet je niet herhalen: van uh, eet met je mes en vork, uh, ga zitten. Uh, drink voor het eten, niet uh, drink pas na het eten. Uh, doe dit, doe dat. Niet één keer zeggen, maar je moet maar blijven zeggen, blijven zeggen. blijven Drink zeggen. voor het eten niet? Hé, hey Jan, zit je al bijvoorbeeld Nee, even gewoon even. Het gaat gewoon even om dat Mogen als ze niet je... drinken voor het eten? Nee, je moest ze niet laten drinken voor het eten. Waarom niet? Uh, omdat ze dan niet genoeg kunnen eten. Ze moeten dus eten en daarna mogen ze drinken. Wow. En ook niet tijdens het eten mogen ze ook niet drinken. Dus bijvoorbeeld mogen je wel je praten, tijdens het eten? Uh, nou mogen we wel praten, maar gewoon niet, geen televisie kijken bijvoorbeeld... en niet met de computer bezig zijn. Nee. Tijf, Zo, nee. En, gewoon, ja. en als er iemand binnenkomt, een hand geven. Ja. We waren bijvoorbeeld, vanmiddag waren we met de kinderen waren we dan bij de familie, bij de schoonfamilie... dus bij de familie van Moon. Nou, en dan zijn de kinderen die gedragen zich gewoon netjes zoals het ook hoort. Staan op als een oma moet gaan zitten, bij wijze van spreken. Nou, en de kind is pas vier jaar en die weet het al. Nou, dat is dankzij de verdiensten van mijn vrouw... die dat dus ophamelt en die dat zegt. Nou, en dat zijn dus waarden en normen die dus niet in geld uit te drukken zijn... maar die dus alleen... in uit te drukken zijn, dus daarom denk ik gewoon dat er heel veel ellende. En dan gaan we kijken we terug naar het Amerikaanse voorbeeld. Ja. Wij waren in 86 waren we in Vancouver met poffetjes en de buurman daarvoor die had een, twee banen om de kosten te kunnen verdienen en zijn vrouw had ook twee banen. Met andere woorden, ze werkte dus per dag iedereen. Hij werkte daar gewoon 16 uur per dag. Die kinderen kwamen thuis, er was nooit iemand thuis. Ze gingen naar school en papa en mama waren al weg. Ze kwamen terug van school, papa en mama waren er nog steeds niet. Met andere woorden, één grote doffe ellende. Dus ik, dat is het punt gewoon. Dus een papa of een mama horen thuis te zijn als een kind thuis komt. Vinden, ze, vinden jouw kinderen jou ook leuk? <coughs> Dat zou je aan hun moeten vragen. En ik denk dat je tot de verbijstering zou komen... want al mijn kinderen bellen mij gewoon minimaal vier keer in de week uit zichzelf. Mijn kinderen die willen altijd bij mij zijn... omdat ze mij gewoon een hartstikke aardige gozer vinden. Maar de vraag is dan... misschien heb je ze wel neurolinguistisch geprogrammeerd. Nee, dat maak jij ervan. Nee, maar dat wil ze, een willen vraag. ze later nee. ook goed worden? Wat zeg je? Of ze ook goed willen worden? Ja, doe je huiswerk, dat weet je nee, wel. Nee, nee, nee, dat willen ze niet. Oh. oh, nee, nee. Ze willen geen bekende Nederlander zijn... en uh, twee van mijn kinderen willen echt absoluut buiten publiciteit blijven. Hebben ook bijvoorbeeld uh, Edwin Smulders gevraagd van... haal mij weg van de site, want dat wil ik niet als er foto's gemaakt worden, als we, bij elkaar, als we met elkaar op een première komen, dan willen ze niet op de foto en dat is oké, okay. Dat is elke journalist die weet dat en die respecteert dat. Je kiest er zelf wel voor in de spotlight te staan? Ik kies er zelf wel voor, en, ja. en iemand die in de spotlight staat, die heeft gewoon een, een biografie, nou die werd dus uh, geschreven ja. door Henk Verharen, ja. ik raad een, band, een biografie over jou, en toen ging het mis. Nou, dit ging niet mis. We hadden afspraken gemaakt. We hadden om te beginnen geen afspraken gemaakt. Die jongen die zat aan de kook en die was in alcohol. Oké, okay, geen probleem. Hij eh, benaderde mij. Hij zegt, kun je mij van de rotsje af helpen? Ik zei: Natuurlijk, Henk, kom maar. Oké, okay. dus uh, ik heb hem van de rotsje afgeholpen. Hij was een week of zes, uh, twee maanden, was hij van de rotsje af. En toen belde hij me op en zei: Ik ben zo bang dat ik terugval. Mag ik een keer met jou samen mee een paar seminars uh, volgen? Ik zei: Natuurlijk. Dus hij is met me meegegaan. Het was hartstikke gezellig. Een keer naar Duitsland, een keer naar Zuid-Duitsland, een keer naar België, een keer naar, een, een, een, in de van Leerwaarde geweest. Hartstikke gezellig. En toen zegt hij: Na nou een maand of twee, drie, zegt hij in, Hij zegt: uh, Ja, maar luister, ik wil graag een biografie over je schrijven. Ik zei: ha. Ik zei: Wie zit er te wachten op een biografie van je Emeraal? Hij zegt: Nou, ik denk dat het hartstikke goed is. Hij zei: Maar ik heb alles al opgenomen op een bandje. Ik zei: Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Ik zei: Dat is niet netjes, Henk. Ik zeg: maar luister, laten we eerst een papiertje maken dat je dat niet gebruikt. Nou, we hebben een papiertje gemaakt dat ik het niet zou gebruiken. En wat schetst mij in verbazing? Uh, twee maanden, drie maanden later komt hij met een uitgever aanzetten en je zegt: maar luister, we gaan het toch uitgeven. Ik snap nou, ik uh, klote streek. Ik zeg, moet je niet doen. maar nou, dat hebben ze toch gedaan. Vond je niet gek dat je twee maanden iemand in de auto had... die een cassettebandje mee liet lopen? Ik heb nooit gemerkt dat een cassettebandje bezig gehad. Dat deed hij stiekem? Dat deed hij stiekem, ja. En hij zegt zelf dat dat niet zo is? Ja, maar dat maakt niet uit. Uh, als het werk anders zou zijn, dan, uh, ja, dan zou het anders zijn. Nee, maar nou. het probleem is namelijk dat je hem net al weggezet als junk. Dus dat we nu moeilijk moeite hebben om dan te geloven dat zijn verhaal waar is. Dus dat is van nee, Ik zeg even van tevoren hoe hij bij mij gekomen is. Nee, begrijp ik ook. Dat hij niet bij mij gekomen is als schrijver. Nee, maar hij is niet bij mij gekomen als schrijver. junk. Hij is bij mij gekomen als dus verslaafde. En die wilde van de rotse af. Nou oké, okay, dus daar heb ik hem mee geholpen. Dus het gaat erom dat hij misbruik heeft gemaakt van mijn vertrouwen. Uh, dus het blijkt ook dat het boek wat hij nu uh, wat hij heeft uitgegeven... hij wil gewoon dat er elke keer dat er communi communicatie over is, dat er commotie over is. Hij wil graag een kort geding beginnen om het te verhinderen. Nou, dat heb ik allemaal even lekker niet gedaan. En tot nu toe heeft hij 100 exemplaren verkocht. 100. Nou, uh, ja, dus dat, hartstikke goed. Nou, dat is ook niet echt veel. Hè? Nee. Maar die verhaal die zegt gewoon dat hem niet waar is. Dat hij afspraken ja. met je heeft gemaakt ja. en dat je het ook leuk vond. En op een ja. gegeven moment uh, knapte er een van de draadjes in je hoofd nee, en toen ja, was je boos. Ja, maar jammer dat je dat nu zegt. Want anders namelijk had ik het contactje meegenomen, had ik het laten kunnen zien. Jammer dat ik het nu zeg. Nee, als je, ja, als je, als je als me, ik mijn huiswerk had gedaan. Nee, als je nou me had gebeld en gezegd, dit is een van de vragen... Nee, dan nee, met had, dan had ik het contractje. Maar ik geraam. kan van alles en nog wat, eh, Emiel. Maar ik kan niet zien eh, nee. telepathisch of jij contractjes in de laart liggen. Nee. Ik heb het geprobeerd. Ja, Jan, jij ja, hebt gelijk. Ja, er! Ja, okay. <laughs> nee, wat, wat ik altijd zo on ongelofelijk vind, is het verhaal, Emiel. ik er even over na te denken. Is dat twee versies van één en hetzelfde verhaal zo waanzinnig ver uit elkaar... Ja. Ik, ik, ik, maar ik ben een heel goed gelovig mens. Ik kan, ik kan me dus niet voorstellen... <coughs> Dat, eh, iemand dan iemand moet dan ontzettend in de liegen, dat kan niet anders. Nee, maar kijk, hij had een bandje bij zich en het heeft natuurlijk niet elke, elke minuut laten lopen. Hij heeft dat gewoon regelmatig heeft hij gewoon op de telefoon wat opgenomen. Dus hij heeft er gewoon een telefoon aangezet en hij heeft mij een aantal vragen gesteld. Van hoe, gaat het, hoe gaat het? Hoe is het? En dit en dat is dus en dus, zo. Nou ja, goed. En uh, ja, als op een gegeven moment heb je een relatie met iemand. Kijk, als wij nou uh, t, uh, een week bij elkaar zijn, Jan, dan vertel ik ook eens een keer dat het tegen zit en dan vertel ik een keer dit en keer dat. En, en jij vertelt meer over jouw leven en ik vertel over mijn leven. Nou, en als je uit, uit, uit zijn verband ja. gaat trekken, ja, Moelijzer dan. Dus, nogmaals, <coughs> het maakt mij niet uit dat hij dat geschreven heeft. Ik steun het alleen niet. Hij zei tegen mij, van: als jij dan kort geding begint... dan kunnen we de winst met z'n drieën delen. Ik zeg, Henk, ik zeg, ik doe het niet gewoon, klaar. Ja, hij zegt ook, die Emiratenband is een totale mafklapper. Nou, dat denk ik ook dat je dat wel moet zijn om bekend in Nederland te kunnen zijn gedurende 25 jaar. Natuurlijk ben ik niet normaal, want een normaal mens die woont, die rijdt in een Golf GTI met een spoiler erachterop. Met een boze installatie erin en die woont in de phoenix woning. Dus, uh, en die heeft een, en, inkomen van, heeft een inkomen van 2000 euro in de maand. Dus en, nee, en, normaal wat, ben ik in ieder geval niet. En wat rij je nu? Nog steeds Bentley? Ik rijd een Bentley, ja. En, ja. en wat zijn de inkomsten per maand? Nou, dat varieert. Tussen? Maar... Normaal. Wat ik wil wel weten wat Emiel verdient, hoor. Ja. Oké. Okay. Ja, vind ik saai. Maar het ligt tussen de, tussen de 100 en 175.000 euro per maand. Per maand? Nou, ja. oh, daar kom ik mijn nest niet voor uit. <kwijnt> <kwijnt> nou, exact. Nou... Jezus, wat een hoeveelheid zeg. Hoezo? Nou, gewoon een lekker. Uh, ik denk uh, dat ik. Uh, ja, ik denk ook dat ik iets anders ben. En ik gewoon. En uh, dat ik harder werk. Als, uh, als jou, denk ik ook wel. Als jij. Als jij. Neem ik kwalijk. Ja, ik, ik dan jij. Wel ja. juist wil ik doen, hè? Ja, het is dan jij. Maar ik, maar wil ja, het, goed, ik wilde goed. die stapjes ja, doen. Okay, ik wilde ja. euh, nee, maar dat is inderdaad. Ik bedoel, ik vind het inderdaad. Ja, dat, dat, dat, dat, dat niet normaal zijn. Dat, dat, dat, dat is toch. Dat lucratief business dan. Oh, nee, maar ik over. denk dat iedereen die een talent heeft. dat die niet normaal is. Want als je namelijk normaal bent, heb je geen talent. En dan ben je gewoon, uh, ja, gewoon Jan Modaal, zoals maar even zeggen moet. Dit programma lukt heel gevoelig. Um, Hoezo? Dingen als Jan, Jan, Jan. Jan ja, Jan Modaal, uh, dat past bij wijze. Nee. Nee, nee, uh, vroeger uh, zijn we toch Jan Modaal, maar ja. tegenwoordig heet dat Henk en Ingrid of zo? Ja. Ja, ja, ben je Henk en Ingrid? Nee, maar het gaat er gewoon toch even om dat als iemand dus bijvoorbeeld heel mooi uh, zo Wiebi... Uh, de, de pianist is toch niet normaal als je nee. zo'n norma zo mooi piano kan spelen? Nee, die heeft echt talent. Nou, ja. uh, zo'n Joep, uh, Joep van het Hek is toch niet normaal... als je dus gewoon twee uur achter elkaar zo kan praten... zodat 2,5, 3 miljoen mensen luisteren. Zit u op het niveau Wiebi en Joep? Uh, ik denk uh, op dat niveau, zeer zeker, ja. In ieder geval bent u onlangs uitgeroepen tot moraal ridder van de week. Wist u dat al? Oh uh, nee, wist ik niet. Het nee, is een site, wist ik ook niet. Een beetje research en de combinatie. Maar moraal, dat is een Bij... beetje cynisch toch? Nee, niet, uh... het, ze, ze in dit geval is het serieus bedoeld, want oh. Andries' knevel zit erachter. Je weet het wel. Nee, Net dat is het programma, man, moraal ja, dat hebben ze de... ook een site. Oh. Het we dus wekelijks wordt dan, of maanden, oh. dus ook even af En je was moraal ridder geworden vanwege je inspanningen... voor dat Egyptische, uh, voor dat meisje. Nou, en, is uh, dat dus leuk? Dus dat dit gewoon was bedoeld als compliment. Voor een programma. Nee, maar God, maar even, leem nou even dat Egyptische meisje. Er zijn 742 kinderen ontvoerd door hun vader naar Egypte. Uh, de Nederlandse regering doet daar niets aan. Die kinderen hebben allemaal een Nederlands paspoort. Je moet je even voorstellen. Die kinderen hebben een Nederlands paspoort, hebben een Egyptische vader. Ja? Die vader neemt dat kind mee. En de overheid doet daar niets aan. Nee. Dus ik heb die vrouw heb ik gezien op uh, opsporing, op vermist, van jo jongbloed. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd, dat kind halen we terug. We, hebben dus eerst gewoon, uh, we zijn er eerst naartoe gegaan. Ik heb een paar zware jongens gehuurd, daar in Cairo. We zijn naar het dorp toegegaan. Het was onmogelijk. Het was fysiek onmogelijk om het kind te ontvoeren. Ik kon niet. Toen ben ik gaan procederen. Ik ben eerst in Egypte gaan procederen. Ik heb in Nederland geprocedeerd. Ik heb het gewonnen. Uiteindelijk allemaal na anderhalf jaar procederen. We zijn teruggegaan in Egypte met de moeder, met de vertaler enzovoort enzovoort we we zijn daar gekomen, de politie laat het lekken. Het bed is nog, is nog warm, het kind is dus gewoon... He, dus niemand wist dat we kwamen, de politie heeft gebeld. Oké, okay, en het kind, nou dus nu is plan C, uh, uh, gaat nu in werking... dus binnen drie, vier maanden zal het kind hier zijn. Maar het gaat erom dat het te gek voor woorden is... dat dus particulier initiatief dus een kind terug moet halen van de moeder. En nou, dat het dan als moraalredder wordt neergezet, oké. Okay. Maar het gaat erom dat men eens na moet denken... Nee, het was een compliment. Ja, maar goed, het gaat om dat men dus na moet denken... dat het toch te gek voor woorden is dat er 742 kinderen ontvoerd zijn... en dat dus gewoon onze Nederlandse overheid daar niets aan doet. Dat is gek, helemaal waar. Uh, meneer Raterband, we moeten zo een beetje gaan afsluiten. En ja. kijk, u bent natuurlijk de positiefste Nederlander uh, van dit land. Daar, daar zijn we het uh, zo langzamerhand <coughs> wel over eens, toch? Ja, nee, nee, op mijn naam mogelijk. Maar, oh, oh, ja. uh, uh, maar, maar we hebben natuurlijk uh, al die luisteraars en, en die uh, luisteren naar u... Ja. En, en die denken, ik zou nou even wat je zegt in 2012... even een heel klein setje van meneer Ratelman hebben. Om, een klein setje? Uh, niet te heel lang, nou ja, zeg maar met een, een paar klein zet, zinnen. Als je een klein setje wil hebben, dan zou ik zeggen... kom dan uh, 3 maart naar... Uh, nou, nee, geen voorkom. reclame maken. Nee, nee, nee, ik bedoel, het nee, gaat al nee, dus nee, goed het, met de het, zaken. Nee, nee. Maar ik zou dan zeggen van kom dan daar naartoe en nee. meld je aan bij de uh, bij de site nee, van de Radaband. Nee, het gaat meer om dat, maar, je, dat je iets positiefs zegt om dat je geen reclame maken voor Rabban. Kijk, maar luister. De realiteit is natuurlijk dat we momenteel met z'n allen in een crisis beland zijn en in een depressies zijn beland. Dat geeft helemaal niks. Want mensen blijven eten, mensen blijven zich kleden... mensen blijven autorijden, mensen blijven op vakantie gaan. We moeten alleen een stapje terug doen. Het zijn dezelfde mensen die drie jaar geleden klaagden... dat de bomen niet tot de hemel konden groeien... zijn nu dezelfde mensen die zeggen... oh, wat zielig, we zitten in een crisis. En het gaat hartstikke slecht. Je kunt door die crisis heen komen. En het enige wat je moet doen is bidden. En het bidden wil zeggen bidden? dat je... Exact. Want het bidden is een rituaal... wat duizenden, duizenden jaren geleden ontwikkeld is door de mystici. En bidden wil zeggen dat je s'avonds voor het slapen gaat... jezelf drie vragen stelt. En de eerste vraag zou moeten zijn... wat heb ik vandaag geleerd? Geleerd van de kritiek. Geleerd van het slecht gaan. Het geleerd van de telegraaf gelezen. Geleerd van al datgene wat op mijn pad gekomen is oh, vandaag. Ja. Ja. En als je weet dat je vandaag één ding hebt geleerd... dan weet je dat vandaag gewoon ja. een gewone, waardevolle dag is. Het tweede is, wat heb ik vandaag gegeven? Wat heb ik gegeven van mijn kracht, mijn intelligentie... mijn liefde, mijn aandacht en mijn financiële rijkdom? En als je weet dat je wat gegeven hebt, dan weet je dat je wat hebt wat je hebt heb kunnen geven. Ja. En dat, dat geven datgene wat je gegeven hebt, dat komt altijd terug. Een setje. En de, laatste vraag, Klein setje. de laatste vraag die je zou is moeten set, zeggen of? is... wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? En als je weet dat je vandaag wat geleerd hebt... en je hebt vandaag wat gegeven... en je hebt zelfs vandaag wat gedaan waar je trots op mag zijn... dan kun je vannacht namelijk heel goed slapen... waardoor je morgen weer positief opstaat. Ja, en één tjaka nog even. En tjaka wil zeggen... tjaka! Nee, dat was ja. een namelijk... Nee, was, nee was... alleen een chakra nee, Want tschakka is hey, namelijk beter als dat je tegen jezelf zegt: shit. Ik kan het niet. Nee, en zo is het mee. Meneer Raatwand, mag ik u hartelijk voor Les. dat u hier in de studio bent. En jullie bedankt voor de heerlijke oh, Applebeeërs. Ja, ja, ja. ja een nacht mogen we Dat zingen. kan je wel stellen. Maar ik, Jan, ik oh. wil nog één ding zeggen. Jan, ik wil nog één ding zeggen. Ik vond het namelijk een eer dat je me uitgenodigd had. En ik vind het eigenlijk een klein beetje een blamage voor jezelf. Dat je zegt dat ik, dat ik het, het waard vind om in zo'n klein kutprogramma nee, nee, te komen als jullie. Nee, dat was een grapje. Want namelijk, al is het een of andere omroep in West-Vlaanderen. Die zegt: Raatwand wil je komen, dan kom ik want, namelijk, al ja. is er maar één persoon die het oppakt wat ja. ik zeg, dan ah. was het de moeite waard nou, om het te doen. Die is er geweest hartstikke goed. Bedankt. Ik en en hoop een... dat je dat ja. het tegemoet kan zien ja. op 3 maart. Zeker ja. hoor. Absoluut ja, uh, bedankt. We hebben ja. over ziners gesproken en, en, en goeroes. Jomanda is er helemaal niks bij. Als onze analist iets zegt, komt het ook uit. Die hoeft alleen maar een blauwe jurk aan te trekken, een zaal in tiel te geven, en meneer is binnen. Spurten. Spurten. Spurten. Spurten. Spurten. Ah. met Leo. Ah. Leo Driesen, goedendag Leo! Goedenavond. Het is toch niet te geloven. Jij zei de Slisbeck gaat eruit. En? en wat gebeurt er? Nou... Uh, we zouden het toch, toch niet meer zo noemen. Wie? Vet Rutte. Wat? Een Slisbeck. Het is toch de Slisbeck? Nee, we zouden het niet meer doen. Nee, het ging over de processen. Het De processen. We, we zouden ver... gewoon zeggen, deze respect nou, voor deze Fred, trainer hebben. Fred ja. heeft gezegd, ik is, dus ik begrijp Wat zeg je? Goed! Dat zei, zei Fred? Leo, wat is, ja. andere, wat is er aan de hand met Fred? Fred! Nee! nee, ja, nee ik denk. Leo! Ik, ja. Wat is er aan de hand? Doe eens normaal man. Ja, hij, doet... een hij is een beetje speels, Roos. Roos vergist dieke open. En dan moet de hele ja, wereld Roos, moet... ja, Roos. Ja, Roos, ik heb een vraag. Ja. ja. Uh, als, als, als jij Martin Simek nadoet, hè? Dat doe ik niet. Die hebben nee. echt in de studio. Ja. Oh? Ja. ja. Oh. Nee dan. Nee. Maar dan, dan wat dan? Nou, dan ben je, ben je bijna rijk voor een psychiater. <laughs> Echt waar? Wat dan? Nou, dan komt alle geiligheid die jij in hebt, die komt helemaal naar boven. We hadden het er net ook over, over Janse geiligheid. Ja? het is als een probleem behoeft... dat wat bijna pande... onder controle. Ja, ja, is. het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat met ja. intensieve dat therapie. Dat komt wel, hè, wat ik zeg. Hè? Ja, nou. Dat die intense geilheid bij mij. <laughs> nee, als jij als Siemek als nadoet, dan komt dat helemaal naar boven. Ja, ik geloof dat Siemek gewoon Siemek is. Dus Lisbeth gaat eruit. Uh, hoe komt dat? Ja. Nou, ik, dat is dus in de onderling goed overlegd. Nee, kijk, luister. Uh, de PSV wil, wil niet verder met Vetter. Anders hadden ze wel langer aanbieding gedaan. Want dat, dat hebben ze lekeurig, Dat is Marcel Brandt, die staat wel heel handig in. Die heeft het keurig in gelaten. Dus He. heeft Vetter op een gegeven moment gezegd... dan maak ik dat uit. Uh, ik zeg zelf wel dat ik stop. En wat dat betekent, zal ik de volgende voorspelling doen... dat hij dus niet uh, pas aan het eind van het seizoen weggaat... maar deze maand al. Ja. Ja, want dat is de grote grap. Want Fred heeft gezegd, uh, tenminste, dat denkt men, dat hij dat heeft gezegd. Dat is nog niet helemaal uh, duidelijk. Maar hij heeft iets gezegd van, uh, als het zo gaat, dan stop ik het zelf erbij. Want ik stop er, mee, dan stop ik er Toen dachten ze, hij zegt, ik stop er mee aan het eind van het seizoen. Maar uh, is het niet zo dat, uh, het eigenlijk, uh, dat hij, uh, gewoon omdat hij weet dat hij eruit geflikkerd wordt, nu een statement wil maken? Ja, houdt de eer aan zichzelf. Nou, de eer aan jezelf is zeggen, dat je nu al opst opstapt. Nee, maar, opstapt. Maar, Leo, maar Leo, Leo, Leo, nee, nee, hey, Leo, hey, Leo luister eens. de banden nog ja, een dag luisteren. Ja, maar het is toch eigenlijk best wel een goede trein. Heil, nou, nee! Hoezo wel? Oh, sorry, nee. de vraag aan de analist. Ja. Eh, uh, Leo? En waarom ja. moet je eigenlijk weg? Want ik denk, het PSV, gewoon toch wel een kampioen wordt, even tussen ons zeggen. de dus sneeuw. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. maar, maar dat worden ze met Fred Rutte en dat worden ze ook zonder Fred Rutte, want ze hebben gewoon het beste materiaal. Ja. Ja precies, kan het kan alleen maar beter worden als ze ook nog een goede trainer hebben. Uh, uh, AZ uh, en Feyenoord werd nog kampioen, uh, ah, ja, uh, Leo. Even, nu ja maar serie. dan komen we zo, dan komen we zo. zijn nou toch even met PSG oh, ja, sorry. Ja. Ja, sorry. Even, even, even alles. Wie tip jij als de opvolger volgende week van Fred Ritter? Ja, Steve Boutler, ja. die is al gecontacteerd. Ik ja. vraag het er verdomme aan Leo. Oh sorry. Het, het zitten hier een kwart miljoen luisteraars die willen weten wat Leo ervan vindt, niet oh, wat jij ervan vindt. Nou, en nou, uh, wie? Nee. Leo? Ja, zoals ik jou dus al voor de uitzending gezegd heb inderdaad, Jan Roos is het Steve McLaren. Steve McLaren? Ja. Uh, Steve heeft trouwens ook een spraak gebrek. Steve McLaren. Nee, dat is Engels, uh, Jan. <laughs> <laughs> oh, Waarom waar? Steve McLaren, Leo? Nou, ze willen, met Steve McLaren is de enige trainer die met Twente kampioen schoorde, is geworden Nederland. Dat is uh, dus wel een kampioenmaker en uh, uh, hij heeft uh, uh, wel een, een, een mentaliteit die, uh, die, die wel past bij een team dat echt kampioen wil worden, want hij is, uh, dus, uh, dat komt uit uh, Engeland. Dan hebben de managers dat alleen het eerst zelf al telt en de rest telt niet. En maar hij was toch ook een hele aardige, aardige, lieve, lieve, lieve trainer? Ook niet zo'n zo houdegen, zo'n beul, zo'n nee. monster die dat materiaal in, in, in, in toom kan houden. Dat heb je toch heb je bij PSV? Gewoon een schopper, een monster? Nee. Nou, ik denk dat... Uh, dat uh... Dat ze wel een beetje iemand zoeken die ook wel een beetje van de zachte kant is. Zoals Bob dan ook was, een emabele mensen. Er hebben bijna altijd alleen maar emabele mensen gewerkt bij PSV. Hé, hey, en waar gaat de slisback nu werken, denk je? Leo? Als je het hebt over Fred Rutte... Ja, dat is dus... <laughs> Ken jij een andere slisback? Proficie. Nee. nee, Jan, ik, zeg echt, ik, ik, heb, ik, ik heb en ik zal met Fred Rutte uh, uh, heb ik altijd leuk gewerkt en er blijft goed mee werken. En het, is het is een vakman en ik denk dat hij, dat hij uh, op zijn best is als hij, uh, ja, als hij bij een team kan gaan werken, wat hij kan gaan opbouwen, want dat, daar is ja. het wel goed mee. En, en, en die, kan, die hem kunnen verstaan, verstaan ook. Dus ook uh, en ook die hem kunnen verstaan. Ja, hou daar nou eens over op man. Jij praat toch ook al zo onduidelijk als de pest? Ja, maar ik, ik ben zo'n de de voetbalcoach. De radio ook. Wat, wat zeg je? Wat zeg je leel? Ja, nee Jan, we moeten daar nou mee ophouden. Beloof je dat? Die slisback. Ik vind dat je nou je excuses aan moet bieden aan Fred Rutte. Op de eerste dag van het nieuwe jaar. A, ik ben ben. Weer. En jij moet je excuses aanbieden. Nu? Het zou zo kunnen nu, dat ja. het misgegaan is dankzij jou met Fred Rutte bij PSV. Gewoon omdat ja, je, je hebt iemand constant ondermijnt. Maar zou het niet zo zijn dat zijn spraakgebrek er ook iets mee te maken heeft dat hij, dat hij weg moet? Als dat zo zou zijn, dan zouden er nog maar heel weinig mensen in Nederland kunnen werken en wonen. Nou, ik ken niemand die zo'n spraakgebrek heeft als, als die slisback. Dus je biedt niet die excuses aan, begrijp ik? Ik wil best mijn excuses ja, aanbieden. Ja, doe het dan gewoon, dan zijn we toch klaar. Okay, he, he, Leo, het spijt me. Hey, nee, Fred. Fred, het spijt me. Moet ik tegen die slisbeck zeggen dat ja. het me spijt? Nee, meneer nee, Slisbeck ik, Fred het spijt Rutte, me. Ja. Wat? Tegen ja. Fred Rutte, Oké. Okay. Uh, beste Fred Rutte, als u luistert, uh, zou ik graag mijn excuses willen aanbieden... dat ik uh, daar een grapje van maak dat niemand in u kan verstaan... omdat u een ontzettend spraakgebrek heeft. Juist. En ik zal u niet meer slisbeck noemen, ondanks dat u enorm slist. Ja. uw bek. Wat mond. Nou... Wie ja. wordt de kampioen, Leo? Leo? Eh, uh, uh, uh, Feyenoord wordt kampioen. En dan uh, uh, is er nog iets van... Uh, uh, Ayers gaat zaalvoetbal doen, hè? Zaalvoetbal? Ja, zaalvoetbal. <laughs> dus uh, gaat, uh, Danny gaat samenwerken met Danny. Dus, dus, dus... Uh, gaat zaalvoetbal dus dus doen. Hè? Want jij nee, dat... ken ik wel, want de vrouw van Cruijff Danny. Nou, oh, oh, Danny. Denk, oh. denk, denk je dat ik me niet inlees voor een interview? Ja. Maar goed. Oh, dat dacht ik eigenlijk ook niet. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Maar ze gaan dus zaalvoetbal doen. Nou, hartstikke nee, leuk. zaalvoetbal, ja. Ja. Nou, dan hebben ze Volk ook geen... nog een Nee, hebben ze ook op... weer geen probleem meer met het gras in de arena. Jezus, Wat? dit is echt slecht. Het <lacht> oh, <God. lacht> gaat er helemaal nergens over. En dit, midden in Als de nacht, zit ik hier op al nieuwjaars Als ze nacht... zaalvoetbal gaan doen. Ja. Dan hebben ze nog geen probleem meer met het gras of wel? Nee. nee omdat In de zaal, ligt geen gras! Hé, hey, jongens, ben je dan nou de enige die nog luchtig is? Ajax gaat zaalvoetbal doen, fijn dat het kampioen. Nee, vrouwenvoetbal, hè? Is <laughs> <Ik> dat <doe> zaalvoetbal? <laughs> vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal. vrouwenvoetbal. vrouwenvoetbal. vrouwenvoetbal. Okay. Wie heeft er hier nou een sprake Nou, inderdaad. Nou, ik heb een last van me gehoord. Oké, wacht even, terugspoelen. Dames en heren, Ajax gaat geen zaalvoetbal doen. Dus, dit lijkt we de informatie. Dat, ja. vrouwenvoetbal, vrouwenvoetbal gaat gaan ze doen. Vrouwenvoetbal dat is een leuk voetbal. idee. Ah, nou. Dan kan Davy Bleed ook gelijk uh, meespelen. Ja, en uh, Danny gaat dan met Danny werken. Maar ja, goed, die ja. was al de missie gegaan. Dat ja. maakt niet uit ook. <laughs> Fijn dat we kampioen, daar blijf ik bij. Ja. <laughs> wat is het Dat is dus helemaal niks. Het is echt helemaal mis met weer. Het is die opgekropt seksuele frustratie. God, die dat je moet eruit, moet. jongen. Echt... Ga even lekker, lekker passen in de Martins Team, doen. gaat het weer goed oh, of, ja, of gewoon, Of gewoon even, even rustig masturberen. Doe iets. Want het is ik even speciaal. rustig masturberen ergens? Ja, ja, dat is wel. Zo, zo, zo. Nou, weet je wat? Ik had gedacht, Leo, en dan weet jij ook. In, want jij bent ook een hele erg bekende Nederlander. En, en ja. heemd, ken ik ook. En ik, ik een klein beetje. Ik man. Dat je dacht, van nou, als je dan een beetje bekend wordt, dan komen er zwermen vrouwen om je heen. Dat werd mij altijd verteld nou. Niks. Nou, niks. Goed, niks. Steeds minder zelfs. Ja. Me ja. Mensen waar, die nemen steeds meer afscheid op. Weet je hoe dat komt? Dat komt dat als je dan met Jan Roos gezien wordt, staat het meteen aan met alle kanten. Dat heb je als meisje ook niet al het zien. Oh, nee. Leo is een gehaaide vos. Die verstopt die, die, die dat soort dingen al jarenlang in de buik. Rond. Leo is een beetje. Leo! ja Ga je wel lekker onder de wol? Want je klinkt een beetje, een beetje verkouden. Ja, nee, ik, ik ben ontzettend opgeknapt van het gesprek met jullie. <laughs> nou, nou, de, nou ja, uh, doe je ook eens je best. De, weet de je. Echte Jannen, een medicijn uit een boxje. En ik, Jan Heemskerk, ja. ik wens jou een heel mooi 2012. Dankjewel, Leo. Oh. Jij ook. Hè. En, en mij? En, uh, in uh, jouw spreek volgende week weer. Leo? Ja. Maar er is een stukje, is een stukje liefde verloren. Wetenschap, ja. vriend. Dankjewel. Dankjewel, Jan. En ook beterschap aan wetenschap, Rutte. Rutte. Ja. Wetenschap. <lacht> Slaap lekker Leo! Hallo hey Leo! Hoi! Hey hey. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, ieder huisje heeft zijn kruisje en ieder kruisje heeft zijn luisje. En dat luisje kan maar van één man afkomstig zijn. Martin. Ik was met die kerstdagen in Tsjechië. Dus al het grote nieuws uit Nederland is langs mij heen gegaan. Maar één nieuwsfeit bleef ook daar niet onopgemerkt. Tijdens die live uitgezonden oudvaart van die Kim Jong-il... ...u weet wel, die SP'er uit Noord-Korea... ...werd die uitzending onderbroken voor breaking nieuws uit Nederland. Die popgroep Gain was uit elkaar gegaan. Met open mond zat ik met mijn ouders naar die bouw te staren... Dat kan toch niet waar zijn? Mijn moeder die brak als eerste in uit. Mijn vader sloeg met zijn handen eerst op zijn knieën, maar daarna met zijn hoofd tegen die moer. Ik had mijn ouders na die praagse lente niet meer zo emotioneel meegemaakt. Hoe moet het nou zonder die nand, en al zijn makers, schreeuwt mijn moeder het uit. Let it all rain on me. let it all rain on me. Zingt mijn vader alsof hij aan het kokhalsen is. Dat vind ik nog het knapste van die zangerin, dat hij altijd zingt alsof zijn maaginhoud halverwege zijn slokdarm ziet. Ik leg mijn armen om mijn ouders om ze te troosten, maar dan horen wij opeens die nieuwslezer met veel vruchten zeggen dat die keen toch niet echt stopt, dat er maar een paar mensen uit die bench stapen. Opgelucht trokken wij een fles palinka open en dansten we de hele nacht op die grootste hits van deze jongens. Wat een helden, wat een muziek. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, dit is natuurlijk helemaal niet waar. Geen hond kent die koot ben daar natuurlijk met die slechte zanger. Kan die kopen nou echt niet een keer mee ophouden? Wat een bagger. Nou, ik denk dat Martin... Uh, <laughs> de is de een stuk of zes te hem champagne ja, Dat heb had de niet veel gezopen, want dit was niks. Holy shit, dat was dat slechter. Ha, nou, nou, nou uh, dan moet ik er even voor Martin op uh, Iets minder goed dan normaal gewend zijn van Martin. toch ah, goed, goed. La, la, la, la, la. we gaan gewoon verder, Jans. Vind je het goed? Nou ja, meid, pak een okay. beetje tantegreet. Nou, uh, aangezien, aangezien Job en Jolande erop links vrij weinig van bakken, zullen we maar even zeggen. Ja, dat zullen we maar even zeggen. De derde rode hond er met het bot van tussen. Het is niet te geloven, dames en heren, dames en heren. maar luister goed. Volgens de peilingen is de SP, jawel de Socialistische Partij, de tweede partij van het land geworden. Het Haags Geluid. Hele nacht, Renske leider van de SP. Goeienacht, Jan. Beetje bijgekomen, Renske. Ja zeker, ja zeker. Lekker dagje gehad. En, en, en uh, uh, uh, was je nog zo open geraakt gisteren? Nou, een beetje aangeschoten was ik wel. Ja hoor. Dat is fijn, want je hebt natuurlijk ook heel wat te vieren. Want de SP, tweede partij van het land! 28 zetels! Hoe doen jullie dat? Nou... Ja, nou... Ja. Emiel doet het goed. Laten we het daarop houden. En, um... Niet altijd gelijk naar de leider uh, wijzen. hè? Nou ja, ja, het is wel een uh, goede. Het Emiel-effect. Ja, dat is het Emiel-effect. Ja. 28 zetels, heel, heel veel een nieuw effect is dat dan. Nou, we zal het toch we iets met inhoud te maken? Met, uh, niet de afgelopen verkiezingen, maar daarvoor hebben we gewoon 25 zetels gehaald. Dus dat wij de potentie hebben om een grote partij te zijn, dat weten we. En ik ben erg blij mee dat dat nu in de peilingen zo is. Maar het zijn maar peilingen, dat kan ook allemaal weer anders zijn. Ja, dat, dat vijf... zal ja, maar wel. Dat maar maar uh, vorige keer stond nu op 25 zetels en sowieso uh, ging dat toen ook niet door met het regeren. Maar uh, uh, zouden jullie willen regeren? Jazeker. Want ja. Ja, jullie zijn natuurlijk het uh, uh, nou ja, Slands uh, bekendste oppositiepartij. En als oppositiepartij kan je zeggen, alles is kut. En als je moet regeren, dan moet je op een gegeven moment uh, ja, een compromis sluiten, poldermodellen. Ja. Nou ja. Oh, ja, dat doen we al hè. Uh, ik bedoel, we doen dat in uh, Noord-Brabant, in Zuid-Holland, in heel veel gemeenten. Maar dit dus het land! Ja, maar de, natuurlijk, ik sta zelf ook te popelen om te regeren... als ik zie wat schippers doen met de zorg. Nou, ik zou die uh, touwtjes wel in handen willen zou hebben. Zou jij minister van uh, Volksgezondheid willen worden? worden? Nou, of ik dan minister moet zijn, het beleid van de SP moet goed uitgevoerd worden... en uh, kan het ook vanuit de Kamer controleren. Ja, ja. Renske, ja. nog even één ding. Want we, uh, uh, ondanks dat je socialistisch bent, ben je wel ambitieus, mag ik hopen. Toch? Dus, ja, zeker. Dus nog ja. één keer, zou jij minister van Volksgezondheid willen worden... Ja. Nou, Gooi we maar in! <laughs> ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is wat niet te beloven, het maar, ja, maar hoor, Het is zo. Renske van de SP wil graag minister van Volksgezondheid worden. En uh, nou ja, Renske, uh, van harte gefeliciteerd. Alvast. En wat gaat ja, het meest ja. in het, het oog springende verschil worden... met het beleid van de huidige rechtse minister? Nou, we gaan die zorgverzekeraars eens even wat minder macht geven. O, ja. en we gaan uh, gewoon zorgen dat de overheid de zorg goed plant... Geen concurrentie uh, op uh, prijs, maar vooral de kwaliteit voorop. En een, een betaalbare zorgverzekeringspremie. En ja, dat betekent dat we hogere inkomens wat meer gaan betalen. Oh, en dat normale oh, inkomens, oh, dat oh, de... oh, oh, al oh, nee. Oh, oh die, die sterke schouders, oh. we, we, die lasten, ja. die, last, die drukken al zo zwaar op. Oh, de hogere inkomens. Menske, 52% belasting betalen wij. Ah, betaal jij zoveel? Verdien jij zoveel, Jan? Ja, natuurlijk. Wat nou, denk je, wel je, wel in je de, de geval, ja. dat ik hier voor pinnetje zit? Ah, nee, maar we hebben een, een heel goed plan voor een betaalbare zorgverzekeringspremie. Die heb voor doorgerekend. Die, en die kan ook. Ja, nee, maar goed, de, de 75% van de Nederlanders gaat er wel op vooruit. Ja, ja maar wij ja. zitten dan weer net even bij die 25%. En je weet wat het is, hè? Want Roos die wil ons huis verkopen. Ik Dat gaat ook niet. Meer. Ik Zo. zelf ook, hè? Hé, hey, maar Renske. Uh, uh, ja. Hoe gaat het? Hoe, die, de hoogste schijf is nu 52%. Als jullie de baas worden van het land, waar gaan we dan heen? 75% zeg ik. 75%? Nee, 80? nee, nee. Volgens mij hadden we. Ik, ik ben, bij de verkiezing hadden we gezegd uh, 3% erop, volgens mij. Oh. oh 55%! En daar maar... gaan we een nieuwe zorgstel van bekostigen dat lijkt me nee, sterk. Het was, nee, dat is, dat is een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat het, oh. oh. het voorstel ligt gewoon klaar. Oh, oh, inkomensafhankelijke zorgpremie. Oh. En moeten we dan ook allemaal in dezelfde grijze pyjama gaan rondlopen? <laughs> nee, nee. Jij gaat een, rol, hey, uh, ja, een roze. Hé, alles voor jou. Pyjama, je, dat, is goed, ja, dat is goed hoor. Hey, maar uh, uh, uh, uh, ja. uh, jij, jij wordt minister, uh, Emiel. Die wordt de baas. Eh, en dat komt ook misschien wel gewoon omdat Joop Kohen er gewoon een, een puinzooi van maakt bij de PvdA. Of niet? Nou ja, ik denk wel dat Emiel het goed doet en dat wij goed opvallen. Omdat wij duidelijk geluid laten horen. En omdat dat niet zo duidelijk is bij andere partijen. Zoals de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, die steunen af en toe natuurlijk het kabinetsbeleid. Ja, ja, dat, dat is lastiger om dat uit te leggen. Ja, dat is, ja, dat is het dus weer. het polder, daar moeten jullie er straks ook mee beginnen. Dan zijn we natuurlijk gewoon meer dan 50% van de stemmen haalt. Dat kan ook nog, hè? Ja, dat kan, uh, dan krijgen we hier een. een, een, een, een oh god, een socialistische... ja, moeten, moeten wij dan ook met z'n allen huilen langs, lang, langs de kant van de weg? Nee, toch? Nee hoor. Oh. Oh. Oh. Hey, uh, maar, maar Renske, uh, Job Cohen die heeft nu gezegd: ik ga de PVV aanvallen, want ik wil die kiezers terug. Dan denk ik: Job, uh, je kijkt de verkeerde kant op. Wat denk jij dan, als je dat hoort? Ja, ik denk dat het... Uh, ik, wij vallen beleid aan zoals het nu ge gemaakt wordt. Uh, ik denk dat dat uh, veel beter is. Je moet het toch op de inhoud doen. Ja, en wij vallen de Partij van de Vrijheid ook aan. Voor de vrijheid ook aan. Op het moment dat ze echt gewoon draaien qua standpunten. Ja, dat is, of wel, inhoud. Dat is wel... Maar Job Cohen die gaat nu de PVV aanpakken... omdat hij ook de PVV-stemmers terug wil. Maar volgens mij zijn zijn stemmers bij jouw club gekomen. Ja, er komen er ook een hoop bij ons. Dat klopt, absoluut. En ik denk dat het, dat... dat uh, uh, ja, dus ik, ik weet niet welke strategie erachter zit. Als je Job nou zou moeten helpen, hè. Eén dus lief nieuwjaarsadvies. Oh, ja, dat is waar. Het beroeitste niet. Rode broeders. Tot slot, allemaal uiteindelijk een beetje in dezelfde hoeken hoek. Zijn, zeggen, Job, luister nou eens, lieve oude Karelman." We gaan serieus gaan samenwerken in de oppositie, ook na de verkiezingen. Wij maken nu mee dat we goed kunnen samenwerken met de Partij van de Arbeid. En we hebben het bij de vorige verkiezingen gezien, dan staan we toch buitenspel. Ook door de Partij van de Arbeid zelf. En ik denk dat als we echt een alternatief maken... Dat daar heel veel wervingskracht van uit kan gaan. Zeker in de tijd dat we nu met dit kabinet uh, zitten. En aankomend jaar wordt echt voor veel mensen helemaal niet zo prettig jaar. Leuk, want iedereen leuk. gaat het voelen ja. de crisis. En als, wij, als, als, als er een echt alternatief komt. dan denk ik echt dat daar wervingskracht van uit kan gaan. en dat we zelfs het huidige beleid kunnen veranderen vanuit de oppositie. Maar Renske, let op, let op. We gaan, we gaan even dromen, we gaan even dagdromen. Ja. Eh, uh, kabinet Rutte 1 valt over een week omver. Er komen nieuwe verkiezingen. En de uh, SP heeft er geen 28, maar die heeft gewoon 36 zetels. En, en, en GroenLinks heeft er natuurlijk nog een paar. En, en de PvdA heeft er nog een paar. En de ChristenUnie is ook zo langzamerhand nog wel links. En, en zou er dan een één grote linkse regering kunnen komen? Waar zeg maar ja. uh, alle krakers hun vingers bij aflikken? GELACH <laughs> Occupy, Tweede Kamer. Uh, nou, nee, ik weet het niet, maar ik denk op dat met, pie, met de CDA... Er zijn ook nog wel sociale CDA's volgens mij. Wel, nee. Wel, nee. Ja, twee. Ja, hoor. Nee. Ja, zeker nee, op lokale nee. ja, ja, Sociale CDA's, Gooi nee. hem maar in! Ja, die, Dan zijn de jongens en meisjes niet... Wel, niet toch, ja. Renske, ga er even doorheen praten. Gooi ja. hem maar in! School. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven waarin Renske Leijden van de SP heeft dat net gezegd. Er zijn sociale CDA'ers! Eh, noem namen. Nou, ik ken op lokaal niveau ken ik wel echt CDA's. Nee, nee, nee, niveau. nee. Ik wil eentje uit de kamer lokaal hebben. Eentje sociale CDA die uh, in de kamer zit. Eentje. Ik ik denk dat uh, ja? iemand als Pieter Ontzicht... wel, uh, uh, wel af en toe zijn uh, tanden knarsend in de bankje zit bij dit uh, beleid wat er nu gevoerd wordt. Precies. Nou, dat is heel goed van Pieter Onzicht. Dankjewel. Heb jij gisteren boven Ervens van Dorens gesproken vroken? over Pieter Onzicht? Nee, ja. Heb oh, ik heb oh, gezien. oh, dat was erg, erg. Wat heb jij eigenlijk gisteren gedaan? Ik heb uh, gepartied. Sjoelen is een nieuwe trend hoor ik dan. Op, <laughs> op, op, in Amsterdam. Ja, het is een schuelenfeestje. Nee, we hebben niet gesjoeld. We ik heb wel naar Joep gekeken en daarna vuurwerk. En daarna ben ik naar de patronaat gegaan. Vuurwerk? Gehalen. Ja. V uh, uh, vind je dat leuk? Want dat moest weer verboden worden op een gegeven moment. Heb jij niet heel berg geblazen gisteravond? Ik viel wel mee, ik had oh. één dingetje wel een beetje groot. Oké. Okay. <laughs> ja, ik had zelf niks, maar ik heb gewoon gekeken en dan vind ik het eigenlijk best wel leuk. Ja, het ah, is hartstikke leuk. Hé, hey, Renske, uh, ik denk dat je moet gaan slapen. Want dat, laten we eerlijk zijn, je hebt gisteren toch een paar uh, halve litertjes te veel naar binnen getikt. <lacht> en jullie dan, Jan? Hoe Zo. hebben jullie het gehad ja. gisteravond? Nuchter! Roos, Roos is nuchter gebleven. Ja. En He Heemskerk heeft een heel klein dorpsfeestje gehad. Met ja, Een klein drankje erbij. Maar het gaat allemaal goed. We niet? gaan het vanavond inhouden. Oké, okay, heel Renske, goed. Renske, slaap lekker. En uh, als je het land overneemt, uh, want Jan en ik zijn niet te lossen, denk ook aan ons. Ja, dat zou fijn Want fijn. voor een grote zak geld ben ik morgen socialist. Nou hoor. Oh ja, ben jij onkoopbaar? Nou, nou, ja, hallo, zeker weten. Hey. Dat is ook een scoop. Oh nee, dat was nee, hoor, dat is nee, geen scoop. Nee, jouw roos gaat geen voor het meeste nee. geld en het mooiste <laughs> uniform. Dus ja. uh, dat komt wel goed in zon. <laughs> we zullen kijken. Oké, okay, Rits, lekker slapen. Hoi, dankjewel. Hoor, ja, ja, ja, ja, ja. Het Haags geluid. Ja, hoe zeer uh, Liek hij ook is ingesteld en hoe stevig ook het product van hem... Uh, van wat hem uh, de afgelopen half eeuw is overkomen. De liefdespanter is er typisch. Eentje van een glaasje half vol. Ophouden dus met treuren om het verloren jaar 2011. En mee vooruit in het ongewisse naar 2012. Een topjaar in wording. Althans, zo klinkt het in. Dagboek van de liefdespanter. Jarenlang beroepsmatig observeren van trendwatchers... heeft de liefdespanter één ding geleerd. Er is geen reet aan, trendwatchen. Toekomst voorspellen is doodsimpel. Iedere sukkel die wel eens een krant leest... meer analytisch vermogen bezit dan een witvis... en bereid is zeven minuten van zijn zuivere zuiptijd in te leveren... om iets op papier te zetten, kan het ook. Gelukkig voor de trendwatchers onder ons... leest bijna niemand een krant blijkt het intellectueel piekvermogen van de wijting voor velen te hoog gegrepen... en loopt een poging tot het vormen van een samenhangend betoog... bij de meeste grote geesten uit op. De liefdespanter is een mogal met een klein pikkie... die met een enthout tot moest moet worden geslagen... en daarna is bek gescheten door een dik oud wijf met slappe tieten. Maar goed, het is dus simpel. Je kunt nu bijvoorbeeld al voorspellen dat de gemiddelde Nederlander... van nature al tot somber en soberheid geneigd... de hand ferm op de knip gaat houden... Van zijn spaarcentjes de hypotheek gaat aflossen, zodat hij, op het moment dat Mark Rutte alsnog de renteaftrek afschaft, hopelijk nog het eten kan betalen. Op korte termijn betekent dit het einde van de luxe-industrie. Alle delicatessenwinkeltjes en exclusieve mode- en woonwinkeltjes en zo, maar ook harde klappen voor tijdschriften en kranten, salsa-lessen en borduurcursussen, sportverenigingen en sportscholen. Eigenlijk alles wat geen eerste levensbehoefte is, maar wel geld kost. Denk ook aan restaurants in het middensegment. De meer sterre blijven wel vol met Nedervlaamse belastingvluchtelingen. Op de middellange termijn zal dit hoogverraad de VVD de kop kosten. Het CDA en de PvdA waren al weggevaagd en dus krijgen we bij de Tweede Kamerverkiezingen van november 2012 de SP en de PVV 52, respectievelijk 48% van de stemmen. De alleenheersende SP legt onmiddellijk iedereen die meer dan 50.000 euro bruto per jaar verdient, een vast belastingtarief van 80% op. Daarop probeert iedere belastingarme zijn huis te verkopen, wat niet lukt. Banken geen failliet en wie niet toevallig een moestuin heeft... komt om van de honger of de kou in zijn onbetaalbare huis... gedurende de winter van 2012 tot 2013. Vertaald naar consumententrends betekent dit... een revival van de campingvakantie in Drenthe op de Brommer. Of de culinaire trend nouveau poveren... met recepten als dolle boel met een bloembol... en de kip vloog langs de soep. Op kledinggebied zie je voor het eerst in 1973 kek gestopte sokken. En gepikt van de waslijn van de buren. Tien leuke combinaties voor de creatieve dief. Hoofdtrend echter wordt voortplanting is het nieuwe leuk. En daaraan voorafgaand seks met je eigen vrouw onder de dekens. Nachthemd even omhoog en snel krikken in de missionarishouding. Kost niets, lekker warm. En die kinderen heb je later nog hard nodig voor een onbezorgde oude dag. Gezellige boel. Dat wordt het in 2012. Wat de liefdespanter je beroemt. Dagboek van de liefdespanter. Dat was lang niet slecht. Dat was zeker niet slecht. Nee. Je kan trouwens straks gratis bellen... naar 0800 1121 om je mening te geven over de stelling... nou ja, het is niet eens een stelling, het is gewoon... om je mening te geven over deze warme hoopstrond 2012... Voor het topjaar. wat Onbez... een kastel. Geinlijke topstelling. Lieve Jannen. Ja. Zijn we weer. Oh, volgens mij moeten we wat ja, doen, ja, ja, van de Kabouter. Zo, de, de, de, de, de midden. Doe, Doe even in. rustig. Doe Doe rustig. Lekker. We gaan lekker in je toe zitten. Even terugstoelen nou, Tjoh, jongen. Goed. Nou ja, goed. Ook. Ja. Zal ik hem doen? Ja, we, ah, lieve ja. Janne, dames en ja. heren. Ook we, in 2012 blijven oh. echte Janne dol op meisjes. Do -oh. Zo dol. Dat ze ons de meest bizarre dingen mogen vragen. En we geven nog antwoord ook. Zo is dat, Ja, ja. Nou, zullen we dan maar beginnen? Ja, doe maar. Oh, meidje. Ik Heb je echt hoop? Kapot... Oh, oh, oh. Ja, ja, ik ben helemaal kapot van die baraterband. Ja, dat is slopend, hè? Nee, ik ben er echt kapot ja, van. Ja, ik snap het. Nee, maar ik bedoel dat ik hem leuk vind. Oh ja? Ach, meid. Je leuke man, hè? Leuk. Vind jij het, hè? He. Je moet Ed... je keer doen. Ja. De... Het <laughs> <laughs> blauw knoopje. Ja. Lieve Jannen. Mijn vriend is tijdens de feestdagen non-stop knetterlam geweest. Wat een eikel. Hij kreeg geen poentang. Tot hij. Uh, uh, weer. Jan. Hij, ik... krijgt, hij krijgt. Hij, hij, hij krijgt geen poentang. Dat is poesje. Poentang. Ja. Uh, <lacht> hij krijgt geen poentang. poentang. Ik denk, die man. Die man die. <lacht> elke avond rode poonteten eten. En die moet dat nou met zijn klap van doen. Luister. Omdat hij geen poentang meer heeft. Jan! <lacht> In feite wil, wil, wil Blauwknoopje dus weten of ze haar dronken tor van een vriend nou weer seks moet geven... of dat hij eerst een week je moet onderdrukken. Nou, ik, ik, ik vind het... Uh, je moet bijnemen. dus die international bellen vind ik... als vrouwen stoppen met seks om uh, um iets uh, voor elkaar te krijgen. Ik vind dat niet kunnen. Nee. Goed, dus. Geef jij even antwoord, Jan. Ik, nee, ik, zit, nee, even, nee. ik zit nog even Geef je een stuk hoor. Je hebt gehoord, Blauwknopje, het is dan. vrij simpel. Het dat, dat, is, is geen goede zaak om je vriend pikstraf te geven. Dat is onder geen enkele omstandigheid... Ja, dat kan gewoon niet. Nee. Nou, zal ik zal ook deze kijken of je ja, deze goed kan voorlezen. Het ja. hopeloos. Lieve Jannen, hebben jullie nog goede voornemens? Liefs. Het hopeloos. Hebben nou, jullie nog ja. goede voornemens? Ja, nee, nee, absoluut. Nou, vertel eens. Uh, mag ik niet zeggen, schijn. Oh. Maar jij wil afvallen? hè? Nou, jezus, moet je. Godverdomme, <laughs> wat is dit voor kut uitzending zeg? Begin je nou ook al. Ja, ja oké, okay. ik vind dat ik uh, wat meer moet bewegen, ja. Ik ga voor de buurt elke week mijn huiswerk doen. Ja, wel je huiswerk doen, meid. Ah. Oepsie, ja. Even. Nou doe jij de laatste, even. ik Nee, zat. ja, Ach, Jan heeft het niet, ik te... bij. Nou goed, het doemdenkertje. Jan, er is er eentje voor jou. Lieve Janne, denken jullie ook dat in 2012 de wereld vergaat? Liefs het doemdenkertje. Nee. Jan, de Maya's dan. Fok de Maya's. Fok de Maya's. Ja, fok de Maya's. Fok de Maya's. Weet je wat je moet doen? Nee. Elke dag bidden. Oh. Ja, dat zei hij. Eh. Moskou. Moskou. Moskou. Moskou. Moskou. Ik ga een op alle van dat ja, Moskou. <sleuken> <sleuken> maar ja, ja. we stoppen ermee. Ja. Ach god, wat is dat gezeik af. Is, is dat dat, dat, dat is weg, dat echoetje is weg. Frikker, dat andere er ook dan maar in. Ja. ja. Wat een geleuter. We ja, eh, begin maar met, met bellen. een geleuter, Wat een lange, wat een lange ding is. 0801121. het is ook nog gratis, dus je kunt rustig bellen. We zitten er nou toch? En, en en verrassing, verrassing, verrassing, verrassing, verrassing. Ja, verrassing. nou, die stelling, dat was hartstikke leuk. 2012 is dus begonnen en we hopen dat het een beter jaar wordt dan 2011. En waarom, weet ik niet. Want 2011 was al een topjaar voor ons. Maar ach, je moet wat hopen hebben en te hopen houden. Vandaar dan ligt de lichte biele stelling. 2012 wordt een topjaar. Het is niet te geloven, alleen Jaapie de Groot heeft nog ingebeld. Nou. 0801. 11... We gaan even een tijdje reclame maken, hoor. want met Jaapie de Groot zijn we zo klaar, denk ik. Denk je? 0800 1121, ik herhaal, 0800 1121. het is gratis. Je kan ook bellen als je wat wil bestellen. Niet dat we het in huis hebben, maar toch. Maar bel in godsnaam ja. als je wil reageren op de stelling 2012 voor een topjaar. Je, je mag ook waarom bellen je als je als huis de te je, staat. Ja, ja. eh, waarom denk je eigenlijk dat 2012 voor een goed jaar wordt? Weet ik, veel man, ik, ik heb er dus echt een heel gek gevoel over. Ach meid, wat maakt dat dan uit? Die Mayas en zo. Kan iemand bellen naar 0800 1121? Nou goed, we gaan het ook doen. Over de, ja. oh, Jasper! Ja. Goedennacht, hey Japie! Gelukkig in de, de jaren, Jasper! Ja, ja. oh, Hou daarvoor. op. Hou daarvoor, nou die jongens. Oh, kan je? Nee, die jongens halve binnenstand kwijt. Wat? Ja, die ja. komt uit Helmond. Oh. Goed dat. Ja. Goed dat dat dat. dat, dat, dat goed dat je belt, Dat postmoderne. Het, het, kubisch gedoe zag, of afgefikt is, of niet, Jaapie? Zeker niet, bro. het is. Uh... Een gat en in ieder geval aan het centrum. En het, het, is, het is vooral een monument van de wederopstanding van Helmond. Wat is het <laughs> Wederopstanding van Helmond. Jaapie, hoor je het zelf zeggen. Jazeker. Oh, Jan, we hebben een verslaggever in, in, in, in de Helmond. Ja. Helmond is het poepgaatje van het doosputje. Nou, zo moet je dat is dat Dat was het voor de jaren zeventig, maar, maar sinds dat uh, kubusgebouw, ja. zoals jij het dan noemt, ja. Het ja. prachtige speelhuis. Ja, speelhuis. Dus en ging het weer goed. Ja, nu is het afgefikt, dus nu ben je weer het poepgaatje van het douchepotje. Ja, hoe kwam het eigenlijk, Jasper? Ik heb het een beetje gemist. Dus ze het weten het uh, nog niet zeker, maar nee. uh, ze vermoedden wij het opbouwen van die a cappella groep. Uh. Oh, dat zie je, ja, al je altijd je de, de a cappella groep. En weet je waar die a cappella groep vaak vandaan komt? Uit de Wat? Ja? Oh, dit is een gospelgroep. Hé, shit, wil ik het dan allemaal de negens in schoen schuiven? Ja, Pi, wat vind je van de stelling? Ja, het wordt altijd beter als vorig jaar. Het wordt beter dan Jezus Christus. Heb je bij Emil Raad al op school gezeten? Ja, ik heb het met mij eens, Hoezo, wat was er mis met vorig jaar dan? ja We hebben allemaal centrum is weggeblazen. Ik bedoel. Komend oh. jaar wordt het jaar om het weer allemaal op te bouwen. Het jaar van de wederopbouw in Helmond. Het centrum van Helmond 3, 2, 3, 2, is weggeblazen. Nou, nou. Het klinkt wel alsof er een of verschrikkelijk iets is, het is wel eh, Als je culturele centrum weer is, John. Het is het wel de hart stad Ja, je hebt wel gelijk hoor. Jaapie, wil even met je mee, jongen? Ja, sterkt, Jaapie. Pak een beetje, jongen. Je kan Wat het. Hou vast vast hè Hi, Vanke, hallo. Dag, Vanke, hi. Vanke, hi. Hallo. Um, nou, ik wil even, omdat mijn vriend in Amerika ook luistert, hij is grote fan van jullie. Maar ik wil even terugkomen op onze tjaka-man. Hij is inderdaad iets milder geworden. Maar dat ja, gaat vanzelf met leeftijd. En immer enthousiasmerend, wat eigenlijk betekent de geest hebben en doorgeven. Vanke, En zijn uh, Je maar hij bent een, fan, een enorme narcist. Met een oh. enorm optimisme. Dat is oké. Okay, maar zijn, Vanke? Vanka, doe even die man in Amerika de groeten. Dan kunnen we dit afsluiten. Ja, dat is een deel van je. Dat is allemaal een worst lezen. Nou, Echt waar? Ja, dat je zal we me toch helemaal van boer uitmaken met die vrouw. Nou, ja, zeg even Pieter. tegen Dag Pieter, zeg maar. Hoe heet die Pieter nog verder? Uh, dat weet ik niet, maar ik noem hem Sinta. En dat is, oh. nou, we zijn een beetje, hij is een Hollander, maar hij woont daar. Ja, je weet alleen niet hoe hij heet. Nou, Van uh, we de weet de Ik ken hem al een paar jaar, maar via. Alleen uh, zijn naam niet. Nou, steek nog nee, een keer. Het is wel kinky, vind ik ja, hoor. Ja, dat wil je wel. Ik wel ja, een nou, ja, jarenlange ik relatie hebben hem nog steeds niet weten. King.com, ik mag geen reclame maken, maar het is gratis. Oh. Maar oh. ik vind jullie programma hartstikke leuk. Je ja, dat, uh, dat vind ik lief. Ja, ja, uh, de meeste open instellingen hebben het aanstaan, Hé, hey, Fakke, dankjewel, hè. Hou hard. In elk geval 0800-ED2, dat is graag, kan je bellen. Was... Uh, maakt niet uit waarvoor. We, we noemen die stelling niet meer. Het ja. maakt niet uit. 2012, <laughs> Uh, <laughs> uh, 1, wat verdien die 2 miljoen per Ja, 100.000 uh, uh, euro per maand. Ja, nee, uh, een slechte maand hebben uh, nee. oh, nee, <laughs> we dan kan je gratis bellen en dan ja. kom je kom je dus op nationale radio. Dat is ja. eigenlijk waar, waar, waar dit hele verhaal om gaat. Hallo Robert. Hallo. <coughs> Hallo, Limburg. Hallo. Nou, nou, en, dat is gezellig. Ja, voor jullie Het is ook dat we geen andere bellen hebben hangen, als ik je, je gelijk opgeflikken. Hartstikke leuk wonen te zijn, <laughs> Jan. Heb je dat gehoord? Ja, maar voor jullie wordt het een topjaar. Echt waar. Ja, voor jullie wordt het een topjaar. Jullie zijn begonnen in 2011. Jullie zijn zo goed. Jullie zijn, jullie zijn gewoon topper. Jullie zijn moderne radio. Jullie. Jullie krijgen de carrière in 2012 en al het goede aan jullie toegewenst. Nou, Hé hey Robert, lief, wij zijn niet van potenstijnen, nou, hè vriend? Ik krijg er nou een heel erg gevoel over. Maar goed, dankjewel, <laughs> toch dan maar weer... Ah, maar eh, Robert, vast, je bent een lieve... Ja, dat is toch een aardige jongen ja, nou, in aardige, jongen. Ja, je zou het eigenlijk willen afstoten, dat ding. Maar uh, nee, met zo'n jongen als Robert, ja. denk je dan... Nou, nee, maar, nee, maar, nee, maar, nee, gewoon maar, een goede gast. Vind het ook prima om die uitkeringen Chaka! Daar met te betalen? Tjaka! koelmos Miranda. Miranda, heb jij een koelmos? Uh, ja, blijkbaar wel, denk ik. Oh, oh. meen je dat nou, een, een, een rookje af en toe? Dat was al lekker ja. <laughs> oh, drie kwart... Nee, je euh... Of is het gewoon nog je, je, je, je post, oud en nieuw? Nee, de, de, de, drie kwart half zwaar, hè? het is jongens. Hallo. laat ja, ik... geweest, gisteravond. Dan zie ik al van meer loden, zit ik gewoon te stoppen. <laughs> ja. Ik zit gewoon te stoppen. <laughs> nee, ja. ik heb eindelijk wat van de daken mogen schreeuwen. Wat heb je van de oh, daken wat heb je van de schade? Wat heb je geschreeuwd van de daken? Ik ben zwanger. Ja! Oh, Gooi je me maar in! Winter, leuke Dames en heren, jongens en meisjes, echt, ja, het is niet te geloven, maar Schoren Miranda op Lijn 5 is zwanger. En van wie? Van de behanger, <laughs> Van wie? Van Jasper. Jasper de Groot? Nee, Groot. Gooi je me nee. <laughs> Dames en, heren, ja, dames en heren, jongens en zegt ja, het is niet te geloven. We dachten dat bij Jaapie de grote niet ineens maar ingedaald gedaald. Maar hij heeft toch Miranda's. Mooi vermeende Miranda Ik vijf zorgen in klein 5, zorgen dat is dat. Hij schreeuwde van de daken. Nou, ik zal je vertellen, zijn wij dat de vrouwen niet in van de daken Nederland. Die, die, die van de daken schreeuwen dat ze van Jaapie de rood mogen zijn. Maar waarom niet, meid? Ik gun jou je geluk. Ja, je geluk, tuurlijk. Gefeliciteerd hoor. Helemaal hartstikke leuk, meid. Uh, uh, uh, mocht het een jongetje worden, ik zou Jan. Uh, ja, Jan in uh, overweging nemen. Waarom niet? Want Jasper, daar hebben we dan <lacht> zat van. Nou, ga lekker boven de pot hangen. En uh, sterkte en succes. <lacht> en kinderen hebben is hartstikke leuk. Kijk maar naar Jan en mij. Man. Allebei dik en uh, ongelukkig. Ja. Nee, is niet waar hoor. Nee, het is hartstikke leuk. Hey Miranda, pak een beetje Tante Greet en doe er wat leuks mee. Ja? Gefeliciteerd. Is you high. Ja, maar Doei. nu wordt het leuk hoor. Wat een gelezen zonneveld. Hey, lopende kukinet net reclame! Ga dan eens hey. even klapperen met de kast en je hebt een zinje gebiedje! Hé, Kees je gelukkig nieuwjaar en er moet meer geslopen worden. Ja, dat is dus niet te verstaan, hè. Jawel, hij zegt dat ze sfeer... Volgens mij, is, is, is dit niet de broer van Fred is Rutte? is Fred Rutte, Volgens Rutte. Nee, geen broer. En Fred! Ja, ook niet zo broer, nee. Oh, er moet meer gesopen worden. Ja. En dan gelukkig nieuwjaar. mag Casey. Dank je wel. Bye-bye. Nou, Gratis bellen. Oh, we flikkeren nou die kappertanten erop. Terwijl we niemand meer hebben hangen. We moeten nog een nou, boek voor. Wat een geluk. Oh, god. Nou, weet je, we, we, we gaan ook wel even oh. naneuken. Dat is toch ook? Ja, dat dus Eén een, een minuut. Over na Neuken gesproken, die mijn daar dat was met wel ook eentje. Ja, met Jasper ja, Jaspier de Groot, wat een verrassing. Ze ja, de Groot, ja, Dat is ook een potente uh, potent, vreugdbare jongen, dat hoor je. En Helmond, hè. dat maakt je, ja, ja, ja, ja. Maak je gewoon één. Je hebt zenuwen over die stad. En, ja. Uh, ja, dus wat gaan we volgende uh, week? Uh, ja, volgende week krijgen we Sunny Bergman. Uh, die Sunny Bergman en de vader. Oh ja, Sunny Bergman is uh, van, uh, uh, van de vrouwenlijf wat uh, maakbaar is. En over Neuken. Ze heeft een documentaire over bij van schaamlippen en ja, een, de, de maar ook neuk over de hele wereld. Dan laten we eerlijk zijn, we hebben van alles en nog wat gedaan en ook neuk over de hele wereld. En dan is het leuk om met de vrouwen te praten en ik heb even ja. gegoogeld en het is nog een knappe meid ook. Niet? Hartstikke leuk hoor. Ja, waarom niet? ja. naar Emu Raterbad Vat alles mee denk ik. En het is een, uh, uh, ja, nee, uh, spieren zei hij ook nog hè, vond ik zo geweldig. Mentale spier. 110. Kilo spier. Hè? 110 een kilo van spier. Een BMI van een... Van, nou, ja. ja, het is niet te geloven. Ja. Nou, nee, Emiel, als je dit hoort, chakka, johauw, weet. Chakka. Uh, wij gaan op, uh, op en inpakken. Ja, Ik wens jullie nog een prettig Puzzle. weekend. En een prettige dag. In de en de groeten. En ciao. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Steve McLaren. Steve McLaren. Ja. Uh, Steve heeft trouwens ook een spraak gebrek. Steve McLaren.